9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Olie- en gasbedrijf Shell schrapt dit jaar 6.500 banen. Verder wordt er miljarden minder geïnvesteerd. Bij Shell werken wereldwijd ongeveer 94.000 mensen. ontslagenval is nog niet bekend. Shell heeft last van de lage olieprijzen. Het afgelopen half jaar viel tegen. De omzet daalde met ruim 40 procent. De winst daalde met een kwart naar bijna 4 miljard dollar. En nog meer cijfers, want uitzendbedrijf Randstad heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 13 tot 4,8 miljard euro. De winst groeide met bijna 40 tot 130 miljoen. In Europa en de VS is meer vraag naar tijdelijk en flexibel inzetbaar personeel, zegt Randstad. In Nederland groeide het uitzendwerk met 15 Myanmar, het voormalige Burma, laat vandaag zo'n 7000 gevangenen vrij, onder wie ruim 200 buitenlanders. Het is niet duidelijk of er ook politieke activisten bij zitten. De amnestie in Myanmar heeft te maken met een boeddhistische feestdag. Onder de gevangenen die worden vrijgelaten zijn ook 155 Chinezen. Die kregen vorige week nog levenslang voor het illegaal kappen van hout. De vernieuwing van de sporen, seinen en wissels op station Utrecht Centraal dreigt een jaar vertraging op te lopen. Het gaat daardoor mogelijk 100 miljoen euro meer kosten. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van interne documenten van het ministerie van Infrastructuur. De renovatie was begroot op 270 miljoen. Door de vertraging wordt dat budget flink overschreden. En in België gaan boze boeren vandaag opnieuw de weg op om te protesteren tegen de lage prijs van hun producten. Net als de boze boeren in Frankrijk willen ze op strategische punten op- en afritten van snelwegen bezetten. Dat gebeurt onder meer op de E17 tussen Antwerpen en Frankrijk. Waar veel Nederlandse vakantiegangers op weg naar het zuiden gebruik van maken. Dan nog het weer. Ook vandaag weer buien met een kleine kans op onweer. Af en toe ook zon en het wordt een graad of 18. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Dit was het innovation. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... bij Knoop het Hoevelaken, 7 kilometer na een ongeluk. En op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij Dorp 3 kilometer. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legeleid.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 Is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van Goedemorgen Zantwoord. Dan ik jou ooit heb gezien. Je bent prachtig, je bent meer dan ik verdien. Je komt dicht bij de volmaaktheid, die ik altijd heb ontkend. Je bent moediger dan ik, gewoon omdat je... Tweede uur van Goedemorgen Zandvoorn vanuit Hotel Hoogland. Een uh, Goedemorgen. Wij gaan het uh, hebben met Ruud Sandberg over de lokale uh, politiek. En daarna gaan wij het hebben met... Ton Arius over jazz behind the beach. Er zijn wel twee verschillende onderwerpen die je niet aan elkaar Nou, kan draaien. dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik, ik denk dat <laughs> Ton je als... blijft vrolijk, dat is het verschil. En, en misschien dat we aan het eind gekomen zijn en zeggen... er zitten toch nog wel heel veel overeenkomsten eigenlijk... Uh, tussen de ene en de andere, maar dat zullen we zien. Ik denk het wel, Goedemorgen. Goedemorgen, Ruzon. Mag, mag ik even terug? Ik hoor Ton zeggen, ik blijf vrolijk. Uh, is de raad niet vrolijk, of D66? D66 is vrolijk. Ik ben vrolijk. Ik ben vandaag begonnen met een kopje thee in de tuin. Het was heerlijk weer. We moeten nog maar even wachten hoe, hoe het verder gaat lopen. Ik ben de dag goed begonnen. Maar als jij vrolijk bent. hoe is het met de raad? Is die ook vrolijk? <laughs> Boom. Uh, nou ja, Ik kan me herinneren. Uh, dat uh, dat onder andere jullie. Initiatievennemers uh, waren van, uh, uh, ja, van hoe het allemaal reelt en zeilt ja, in de raad. Ondelingenverstanden. Dus eigenlijk is mijn vraag: uh, zijn jullie vrolijk? Uh, ik, ik ben wel vrolijk, maar aan de laatste paar vergaderingen waar ik geweest ben, daar werd ik niet zo vrolijk van. Nee. Nee. En ik, uh, dat gaat een beetje over alle partijen heen. Ja. Ja, ja. Dus, uh, uh, maar het is aan jullie. Uh, wij hebben uh, een aantal zandvoorters gezien dat het uh, niet zo prettig is. Uh, het is aan jullie om dat te veranderen. En uh, van sommige zijden hoor ik dat het verandert. En ik zie ook nog wel dat het uh, wel eens een keer misgaat. Dus het is aan jullie om dat te doen. Maar wat vindt D66 daarvan? Ja, ik vind... Kijk, het is heel simpel. Uh, als je, het is een, een partijtje voetbal van jongetjes op straat. Nou, zo zou ik de politiek niet willen betitelen. Nou, een ja, dan beetje. Dan... Als, als iedereen, als iedereen uh, leuk met elkaar omgaat... dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat het goed. Respectvol en, uh, met elkaar omgaan. Respectvol met elkaar om, maar ook op een... Uh, constructieve manier met elkaar om. En de regels en dan, een beetje in de gaten en houden. En de regels in de gaten houden. In plaats van iemand van achteren uit een rotgroep ja, geven. En als er zo, iemand is die, die eigenlijk alleen maar uh, ruzie maakt, ja dan, dan zal je op een gegeven moment uh, te horen krijgen van ja, dan moet je luisteren, maar dan mag je eigenlijk niet meespelen. Althans... Uh, zo, zo werken dingen soms en dan zit je in een, uh, een situatie uh, waarvan dan degene zegt... Uh je mag niet meespelen. Waarom mag ik dan niet meespelen? En ik mag niet meespelen. En ja, Dan zit je in een visuele ja, dan, dan cirkel. Is het, uh, dan is inpas. het gewoon een beetje met normaal fatsoen met elkaar omgaan. En ja. Dan moet het in die raad wel uh, ja. lukken. Het heeft natuurlijk wel zijn gevolgen gehad. Dat ja. uh, de sfeer niet Helaas. zo goed was. Helaas. Jij bent uit de commissie gestapt. Ja. En uh, mevrouw de Jong is uh, opgestapt. Ja. Hoe, hoe ervaar je dat? Eerst voor jezelf? Nou, voor mezelf... Um, is het zo dat uh, op een gegeven moment, kijk, je moet bepaalde dingen doen die je leuk vindt. En als je als blijkt dat door uh, een aantal mensen of, of een klein aantal mensen de situatie zo uh, um, verandert in zo'n commissievergadering, waar jij leiding aan moet geven, dat, het, dat je het niet meer leuk vindt, dan is dat op een gegeven moment. Uh, ...een reden om te zeggen van uh, we stoppen ermee. Ja, dit is een hoop mooie woorden om uh, te verhullen... ...dat er dus kennelijk iets uh, in, die, in die commissie niet uh, klopte. Het had, het had te maken met mensen en de onderlinge verstandhouding. Het had niet te maken met het leidinggeven aan een commissie... ...of, of uh, wat dan ook. Het heeft gewoon te maken met onderlinge verstandhouding... ...en, en, is en hoe feit... je met elkaar omgaat. Maar is dan het feit dat jij opstapt, is dat dan een, een oplossing? Uh, voor mij wel. Ja, nee, Want, dat, dat begrijp ik. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar het, er is toch kennelijk dan iets mis in de onderlinge verstandhouding van zo'n commissie. Althans in jouw optie. Ik moet wel zeggen dat uh, sinds mijn uh, aftreden in die commissie de, de, het, het wat... Um, uh, het wat ontspannender gaat in die commissie. Dus toch bij jou. En misschien, misschien heeft dat ook te maken met... Het met de leiding. Uh, nou, misschien... Nee, nee, Gekkig gek gek uit, gek uit, Ja, ja maar een grapje. Nee, maar uh, het, het is <laughs> in ieder geval al leuk om te horen... dat, dat het wat beter gaat in die, uh, in die onderwerp. Want uiteindelijk... Uh, en dan moet ik weer terug naar... Uh, uh, twee verkiezingsaanlopen. Uh, aanlopen komt hier iedereen vertellen dat we het met z'n allen heel erg prettig gaan maken in Zandvoort. En we gaan vooruit in Zandvoort. En vervolgens uh, hebben we weer drie jaar ruzie. Maar goed, laten we dat even voor wat het is. Ja. Um, we hebben natuurlijk nog een aantal dingen te vragen. Uh, bijvoorbeeld... Bij de laatste paar vergaderingen hoor ik een aantal mensen zeggen van ja, dit hoort in de kerntakendiscussie thuis. Dus we willen niet praten over dat en dat onderwerp. Het ging bijvoorbeeld ook over een heleboel geld uh, ja. uh, reserveren voor de uh, voor de Krocht. Um, in het coalitieakkoord staat bij jullie dat je de Krocht en het museum wel wil behouden. Maar er staat ook in dat jullie zo snel mogelijk de kerntakendiscussie gevoerd willen hebben. En dat betekent dat die al af zou moeten zijn. En dat is in maart vorig jaar getekend. We zijn bijna anderhalf jaar verder. En nog steeds is die kerntakendiscussie niet af. Nee, dat uh, klopt. Die kerntakendiscussie... Wat er gebeurd is, is dat er uh, in een uh, aantal uh, vergaderingen... Uh, tussen vertegenwoordigers van de alle politieke partijen, althans... Op een gegeven moment niet meer. Maar dat, uh, uh, dat was de bedoeling. Uh, uh, zijn er per uh, hoofdstuk, hè, als je de begroting uh, ziet, dan zie je een aantal onderwerpen. Daar hebben we bijvoorbeeld scholen, de bibliotheek, etcetera. Mag, mag ik even terug? Ja. Je pakt financiën. Dus er wordt bij jullie, uh, met degene die vertegenwoordigd in die kerngroep, gesproken. Vandaag gaan we het over het hoofdstuk financiën hebben. Ja. En dan gaan we het hebben over het hoofdstuk uh, welzijn. Ja. En dan gaan we het hebben over het hoofdstuk sport. Precies. Dus er wordt per tak gekozen. Ja. Wat nu de kerntaken zijn. Ja. En uh, laten we met financiën verder gaan. Ja. Nou. Uh, Laten we, laten we bijvoorbeeld met, met uh, onderwijs en cultuur verder gaan. Ja, omdat dat gaan ook. een beetje uh, tastbaarder is. Kan je, op een gegeven moment, uh, kan je op een gegeven moment constateren dat, dat een, uh, uh, het basisonderwijs hier in Zandvoort een kerntaak is? Kan je daar iets bij voorstellen? En, ja, dat kan we me en wie, voorstellen. Ja. En wie maar bijvoorbeeld dat, dan? maar ah, dat, bijvoorbeeld. dat vinden jullie dan als, ja, dat, als, als commissie? Ja, en de commissie punt. Dat is een dat kerntaak. Dat, ja, ja oké. Okay. Okay. Dat dus dus dan ik er ook aan je... joor die het niet is. Nou, bijvoorbeeld het museum. Dus je kan op een gegeven moment zeggen... is het museum, is dat een kerntaak? Dus eerst en... wordt er een discussie gevoerd over wat is een kerntaak? Ja. Okay. Die, die zijn je nu aan het voeren. Die zijn we nu aan het voeren. Ja, dat dan gaan een... verder gaan op museum. Dat is een inventarisatie. Dan ga je op een gegeven moment kijken... van hebben wij daar een ja. aantal verplichtingen aan? Dus, dus zijn wij als gemeente Zandvoort verplicht om bijvoorbeeld het museum in stand te houden... Nou, dan, dan is dus ook eigenlijk het antwoord daarop is nee. Dat is in strijd met je verkiezingsprogramma... waarin ja, staat okay. dat het antwoord het museum ja. behouden moet blijven. Nee, dat, dat is waar. Dus dat, maar hoe, hoe dan, je des, dat dan krijg je de derde, de, de derde vraag is... ben je desalniettemin bereid om aan het museum uh, geld te geven? He, want er wordt nu ongeveer twee ton per jaar ingeïnvesteerd hmm. En uh, dat is dan de politieke discussie. Maar je stelt dus uh, uh, drie uh, punten. <kwijls> ja. Je zegt als kerntaak groep discussie... wij vinden het museum... ik kan ook een ander voorbeeld nemen... het, het maakt museum niet geen uit. kerntaak voor uh, de gemeente. Punt. Ja. Dat betekent dat ze zelfstandig zouden moeten worden. Ja. En het derde punt zou dan kunnen zijn... wij geven ze wel subsidie. Ja. Precies, zo, zo werkt het. Maar zo ga je dus alle onderwerpjes af? Eigenlijk wel, ja. Um, gewoon stap voor stap? Ja. Is er relaat, soms, en soms. Nee, dan ga je de andere kant precies. op. Precies, want soms is het. Denk je dat we het ja. heel houden? Ja, we zitten een beetje een in de een beetje schaduw van de zonnescherm. Hier. Nou, ik vind het wel zonnig eigenlijk. Maar goed, we gaan gewoon door met de kerntaak. Nee, maar stel dat je op een gegeven moment uh, constateert: het is een kerntaak. We hebben daar een. Uh, een kerntaak dat wil zeggen dat je daar ook een verplichting in hebt. Je hebt daar dan ook de verantwoording voor. De verantwoordelijkheid dus. Je zal er in moeten investeren. Dan ben je eigenlijk snel klaar. Want dus als, als, als gestempeld punt ben je daarmee klaar. Ja. Dus dan pak je de volgende. Precies. Want, um, noem nog eens iets wat, wat een gemeentetaak is. Een gemeentetaak is bijvoorbeeld de uitvoering van het sociaal domein. He, dat is door, door de, het Kruis, Rijk. Dat is opgelegd. Ja, dat is ja. opgelegd. Daar zullen we in moeten investeren. Neemt niet weg dat je natuurlijk zou proberen dat, dat er op een zo voordelig mogelijke manier te doen. He, die vrijheid die heb je natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat je gewoon moet. Moet ja, dit wordt Waar van dit... buitenaf opgelegd. En ja. er zijn een aantal dingen die worden niet. Dat gaat hier, uh, geloof ik. <laughs> ja. Een aantal dingen die uh, uh, zijn natuurlijk niet van buitenaf opgelegd. Dat is gewoon uh, lokaal en daar moet iedereen het over eens ja. zijn. Dit is ons kerntaakpunt. Precies. En daar moet iedereen het over eens zijn? Uh, ja, want het is een zaak van de Raad. Hè? Het is, de, de raad gaat uiteindelijk besluiten, en dat is de bedoeling, waarvoor ze wel en waarvoor ze niet geld wil uh, uitgeven. En, uh, ja? Samengevat is dat dus dat jullie over elk onderwerp een discussie voeren. Ja. Daar kan wel eens niet te zijn, maar uiteindelijk is de meerderheid voor die kerntaak of het is geen kerntaak. Ja, is het ja. een meerderheid die. Uh, mag... Uiteindelijk zal dat. Kijk, maar het, dan. Want het is ja. niet af, het verhaal. Nee. En daardoor sleept het zich ook voort, denk ik. Jullie moeten al die discussies nog voeren. Dan komt het hele pakket in de raad. Ja. En dan wordt er gezegd... Inhoudelijk. Dit is het. Ja. Dus dit is het voorwerk. Er moet nu nog één zo'n inventarisatie plaatsvinden. Dat zal dus in september het geval zijn. Dan is die inventarisatie is klaar. Dan wordt er op een gegeven moment natuurlijk een, een, een soort plan gemaakt. Een raadsvoorstel gemaakt. Dit is wel kerntaak en dat niet? Precies. En uh, dan krijg je op een gegeven moment ook de discussie van... Uh, ja, wil ik nog wel voor uh, de, de, uh, het museum uh, twee ton uh, reserveren... of kan het een ietsje minder? Maar of kan het helemaal niet het geval Heb je dat dan eigenlijk niet in, in, de, in, in de voortraject gedaan? Want het wordt een herhaling van zetten. Ja, kijk, de... de, de, de, de, de, de, de Tijdens die, die, die vergaderingen ja. uh, zijn er dus eigenlijk die drie vragen uh, gesteld. En er is wel gediscussieerd. Maar in feite, als je daar dan uh, niet helemaal uitkomt, wordt het dan geparkeerd. Oh, maar okay. je hebt wel geconstateerd of het de kerntaak de is. Precies. Ja, dus jij, ben, jij zegt eigenlijk op het moment dat er geïnventariseerd wordt. Worden er drie kernvragen neergelegd. En als dus het antwoord daarop ja is. Dan is ook de consequentie al duidelijk. Dan ga je ja. daarna niet nog eens een keer het opnieuw doen. Door te zeggen ja nee oké okay, het is verantwoordelijkheid, nee, Maar. Nee, nee. Dus dat wordt in dat voortraject ja. gedaan. Ja. Ja. Daar heeft overigens het college niets mee te maken. Want er, nu wordt op een gegeven moment gezegd. Uh, van ja, uh, hoor, horen bepaalde dingen nou niet wel of niet in de kerntakendiscussie? Ja. Daar heeft het college geen flikker mee te maken. Ja, maar dat zegt het college niet, dat zeggen leden uit de raad. Ja, dat weet ik wel, dus maar die college... begrijpen dan kennelijk niet helemaal... wat de bedoeling van een kerntakendiscussie is. Ik heb nog niemand van het college horen zeggen dat hoort niet in de kerndiscussie. Nee. Wel leden uit de raad. Het is ook niet zo dat die kerntakendiscussie dan uiteindelijk... Uh, dat het de bedoeling is dat het college nu op zijn handen gaat zitten. Het college moet aan het werk. Het moet hard aan het werk. En op een gegeven moment als later blijkt dat de Raad over iets... Zoals bijvoorbeeld het museum, maar het maakt niks uit. Nou, we hebben straks nog wel een leuk onderwerp erover ja. geloof ik. Het maakt niks uit. Uh, ergens anders over denkt, dan zal op een gegeven moment het college zich daarin moeten schikken. Nou ja, er zijn uh, uh, beslissingen die zijn voor het college. En er zijn een heleboel beslissingen die worden door de raad genomen. Dat is duidelijk. En ja. Het college voert uit wat de raad wil. Dat is het principe, ja. toch? En ja. zo blijft het ook. Ja. Um, Laten we de, uh, de kerntaken even voor wat is. Want oh, dat komt gewoon net interessanter worden. Ja, ja nou, we hebben, nog, uh, we hebben nogal wat. Maar het leuke is natuurlijk, als je dus niet in de politiek <coughs> zit. dan is het later. feit dat. Uh, hier, dat, dat uh, kerntakendiscussie natuurlijk een wat vaag begrip is. Dat, dus het is op zich wel heel erg goed om even uit te leggen. wat er nou precies aan ja. de hand is. dat het dat ja. er geen kerntaken worden. Nou, gerecht, ik hoop, ik hoop dat ik dat nu. Ja, nou, voor mij is het in ieder geval uh, wat duidelijker wat, wat er dus speelt. Voor, daarvoor was het echt acabadabra voor mij, ja. hoor. Ja. Ik begrijp het, uh, het begrip uh, kerntaken. Ik begrijp het discuss, uh, begrip discussie. Allemaal geen probleem, maar... Nee. maar... Als het maar duidelijk is dat uh, zolang de Raad uh, die kerntaken discussie voert... het college niet op zijn handen mag gaan zitten. Gewoon hard aan het werk moet gaan. En Dan dat doen, doen ik dat ook dat, ze. Ook ik de heb het idee reden. dat ze dat doen, hoor. Ik ja. ben ervan overtuigd dat ze dat doen. Want ja. jullie hebben allemaal uh, uh, reces nu. In september gaan jullie verder. Maar het winkeltje draait gewoon door. De, het college heeft geen reces. hoewel ik heb begrepen dat Gerard wel op vakantie gaat. Nou ja, iedereen <laughs> heeft recht op vakantie. Dus, uh, uh, maar reces ja, is heel, zelfs heel anders. Zelfs Gerard. Is, is dan een individuele ja. vakantie. Oké, okay, jij wilde de, de kerntaken even Die uitleggen. heb ik gehad, ja. In de storm. En dan wilde jij... Uh, ja. Volgende punt. Nou, we hadden het uh, waar ik heel erg benieuwd naar ben: dat is uh, de watertoren. Daar dat is wordt, ook een uh... kerntakendiscussie. Ja. <laughs> Is dat nou die vrachtwagen die langskomt? Ja. Je wordt hier weer. getwijfeld aan een vrachtwagen voor donderslag. Maar ik laat het in het midden, want ik zat naar de overkant te kijken. Um, maar die watertoren, watertoren. er is uh, een, een plan geweest. Toen weer niet, toen weer wel. Um, en, en, nou is weer een nieuw plan. Of weer niet, of weer wel. Geef eens wat licht in de duisternis. In die watertoren duisternis. Het, allereerst uh, staat het in het coalitieprogramma... dat er wat met die watertoren moet uh, gebeuren. Ja, maar dat wil de hele Zandvoortse bevolking ons programma ook. Ja. En um, het, is een, het is een beetje, uh, ja, wat zal ik zeggen, ongelukkig gegaan. Dus de vorige portefeuillehouder is daar voortvarend mee uh, aan de slag gegaan. Er uh, is in zijn opdracht is er een, een, een, een plan gemaakt. En uh, nou, we weten allemaal hoe dat gegaan is. Dat was die 10.000 euro. Het is eigenlijk niet meer. Uh, we, ervoor, We gaan nu naar voren. En wat is er gebeurd? Dat uh, in opdracht, neem ik aan, van de, de eigenaar is er een nieuw plan, uh, plan gemaakt. Uh, ik heb het gezien. Ik weet heel toevallig. Dat andere mensen het ook gezien hebben, bedoel je? Dat zal vast wel in Zandvoort het geval geweest moet het, zijn. Moet ik het even tekenen voor je? Het is een plan. Het is een... Het is, ten eerste is het een goed plan. Het is ook een plan dat uh, wat, wat verder gaat dan het, uh, het vorige plan. Want dat beperkte zich tot de watertoren en de gebouwen die daaraan zaten. Dit plan... Uh, gaat ook hier uh, over het Water Dus Het bestaat is er... niet, hè, Waterdorenplein. Nee, nee, het heet zo niet. Nee, maar <lacht> In de volksmond Waterdorenplein. Iedereen begrijpt <lacht> ik nu waar dat... ik het over ja. heb. Daar begrijp ik een hoop dingen niet. Maar Watertorenplein ja. begrijp ik wel, Ben. Ja. <lacht> nu, dat plan is, ver, uh, dat, dat, dat, uh, dat is er nu. Dat nu plan er... En nu? En nu uh, komt er een, uh, een, een, uh, een, een, een, een... Er is een budget uit... Uh, Uitgetrokken door het college en dat is overigens uh, uh, gefiëteerd uh, door de raad uh, om er een uh, soort projectleider op te zetten. En voor dat nieuwe plan. Voor dat nieuwe plan. En uh, ja, dat, dat gaat dat, nu dat gebeuren. In zich heeft dat nieuwe plan het oude plan, maar uitgebreid. Een plan plus. Okay, dus het gaat om het hele. Nieuwe... Het hele, het hele. Ja, plein. Jij, jij zit die kant op te kijken, maar wij kunnen en het ook wel samen met Jurk. Ja. Uh, uh, dus het is dat parkeren, uh, wat is het? Benzinestation, nog gebouwen? Ja. ja, de toren zelf. En de villa Wat ik heb ja. gezien, uh, ja, dus dat, dat is het bestaande plan, maar ook op het plein hier. Op het parkeerterrein, uh, daar, daar uh, worden ook uh, woningen gesitueerd. Waar ik uh, een beetje benieuwd naar ben, uh, is hoe dit verder gaat, want... Ik volg dit al vanaf dat de dingen de brand hebben gestaan. Ja. En uh, er is al een keer gezegd, als je er niks aan doet als raad... dan valt hij over 15 jaar uit elkaar. We zijn nu 11 uh, jaar verder en er is nog niks gebeurd. Nee. Uh, ik heb ook al... Hij uh, ja, een grote storm, dus nu gaat hij ja, ja, om. Ja, ja, nu gaat hij om. Uh, ik heb ook al uh, gehoord, er is geen ambtelijke capaciteit voor vrijgemaakt. Wat ik natuurlijk een soort van raar vind... omdat het een, een privé ondernemer... Nou, privé, het is een consortium van een aantal lui... die heel graag daar wat aan wil doen. Ja. En waarom... Is dat. Want je zit lang genoeg in de Raad om daar een oordeel over te hebben. Waarom is dat nooit voorvarend aangepakt? Want uiteindelijk is het een gezichtspunt voor Zandvoort, vindt iedereen. En dat staat er maar een beetje uh, uh, te, te vertroebelen. Ja, ik, mo ik moet zeggen dat. dat um, het is net een pingpongtafel geweest, hier, die, die watertoren. Toen ik. Uh, in mijn eerste periode in de Raad, is er al over gesproken... zijn er al plannen gemaakt uh, voor het hele, het hele, hele gebied. Hele gebied. Nou, uh, we weten dat dat uiteindelijk niks is geworden. Uh, en toen werd het opgeknipt in drie delen, ja. waar dit plan uh, los van stond. En daar is uh, in feite ook uh, uh, tot op heden weinig uh, mee gebeurd. Ik kan me herinneren in de vorige periode, toen ik nog buitengewoon lid was... Mm -hmm is erover gesproken, maar toen kreeg ik uh, eigenlijk de indruk... dat a, er helemaal niets mee gebeurde. Dat iedereen uh, vertelde van ja, het, is eigenlijk, uh, het moet opgeknapt worden door de, door de ondernemers. En uh, ja, die deden dat dan weer niet... Nee. omdat er kennelijk in het contract toch iets staat waardoor ze er weer onderuit konden... En uh, uiteindelijk, uh, toen kregen we nog de discussie van. Ja, we willen hier een gebouw hebben. Uh, wat lijkt op de Watertorn. Maar wat volume betreft, veel en veel groter is. En er zat natuurlijk helemaal nee. niemand op te wachten. Uiteindelijk uh, is er inderdaad een architect in de hand uh, genomen. En, een zandvoortsarchitect, architect. Misschien helpt dat. <lacht> ja, nou ja. Ja, misschien uh, helpt dat. Dat zijn toch mensen die, die uh, uh, de situatie wat beter. Ja, Lopen Toch? Ja. Maar ja, nu is er een plan waarin blij, waaruit blijkt... dat de watertoren op zichzelf uh, uh, qua volume uh, hetzelfde blijft. Er komen alleen appartementen in. Dat is overigens iets wat een aantal jaren geleden... in een presentatie van een of ander bureau... Uh, ook al gezegd heeft uh, dat dat kon. Ja. En uh, nou, dan krijg je dan gesteg van... nee, het kan dat niet, kan kan het uh, kan niet. De en zo. Nou, nu is het zo, uh, heb ik begrepen... dat inderdaad de ondernemer zegt van nou, het kan dus wel. En, uh, Mits ik ook een stukje erbij krijg. Nou, eerlijk gezegd uh, is, dat, is dat eigenlijk ook een beetje gevraagd. van Als je dat nou wil, zou je dan ook dat willen. Nou, dat wilde die wel, dus... En nu gaan we ermee aan de slag. Ik hoop, ik hoop vraag het mee uh, in december. Nou, ik, ik wou net zeggen, verwacht jij dat er binnen nu en een jaar... daar activiteiten op gaan Ik verwacht, worden? Ik verwacht het eerlijk gezegd, ja. En in december verwacht jij wat? Dat het plan erdoor is, dat er al een aanvang is gemaakt. Wat verwacht je in nou, december? Nou, dat, dat er concrete uh, uh, dingen zijn. Dat je kan zeggen, kijk, uh, het plan is er uh, en misschien staat er al een schop in de grond. De je, hamer, weet, de hamer, je weet het maar klap, nooit. is er al geweest. Ik weet niet maar, in hoeverre, maar dat je dan eindelijk kan zeggen van jongens, het gaat nu echt gebeuren. Dat onderzoek, uh, uh, dat, dat, dat dat gebeurt. Er wordt een projectleider aangesteld. De raad heeft dat gefiateerd. Ja. Dus gaat de raad dan ook akkoord met. Als de projectleider met een, een zinsnede komt. Van hier is het en het kan. Of gaan ze dan ook nog daar een keer over discussiëren. Nou, ik hoop van niet. Ik geloof, ik krijg de indruk dat iedere partij eigenlijk wel van mening is dat er nou eindelijk toch wel iets moet gaan gebeuren. Ja, maar wat Ben zegt is: als die projectleider dus terugkomt en zegt, dit is het, gaan jullie dan daar nog eens een keer over discussiëren? Of is bij voorbaat al bedacht, als het simpel is en hij zegt dat kan, dan doen we het? Ja, ik vind van wel. Ja, maar dat zeg ik. Dat zeg ik. Dus ik zeg. Dat... Verder? We gaan ja. even een rustig muziekje draaien. Ja. Hoezo? In deze stormachtig. machtig. een stukje muziek van de Common Linets. Het uh, uh, nog steeds zit tegenover ons... Ruud Zandberg. Zandbergen. En uh, we gaan weer verder met de politiek. Ja, en uh, terwijl uh, de muziek uh, klonk... hebben wij even door zitten praten. En ik moet zeggen dat ik toch uh, persoonlijk uh, ook wel heel erg leuk vind... waar het volgende onderwerp op popte pop-up eh, onderwerp. Ja, pop-up onderwerp. Rut zei dat hij nog wel iets leuks had over parkeren. Nou, dus parkeren in Zandvoort natuurlijk altijd wel iets... <lacht> Een voortsleepend onderwerp. Wat wij allemaal en altijd nooit genoeg van kunnen krijgen... om dat te horen. Dus ik, <lacht> ik zou zeggen, ga je gang, Ruud. Nou, het, dat, dat parkeren en dan met name uh, het winterparkeren... En, uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het uh, beleid van deze coalitie en van uh, uh, het college om de economie in Zandvoort uh, uh, gewoon op peil te brengen. En um, D66, en met name ik heb een brief gestuurd naar het college. Dat heb ik gisteren gedaan, dat weet het college nog niet. Maar ik heb een brief gestuurd in het college... dat eigenlijk in het verlengde van het onderzoek naar het winterparkeer op de boulevard... het misschien wel aardig zou zijn ook mee te nemen een onderzoek... om het parkeren in het centrum uh, van het dorp gratis te maken. Yes. En waarom? Omdat kort geleden in, uh, in, in uh, de krant, maar ook in andere uh, media... Uh, stond een artikel uh, dat, dat uit internationaal onderzoek is gebleken... dat als je het parkeren in een centrum van een stad of dorp uh, gratis maakt... dat dat... Uh, de omzet van uh, de ondernemers uh, soms wel 50% laat stijgen. Nou, um, ik heb gevraagd om een onderzoek... omdat ik uh, wel uh, belangrijk vind dat het inkomen uh, van het parkeren voor de gemeente dat dat, uh, gehandhaafd blijft... Maar ik wil dan kijken of misschien in de winter uh, het parkeren in het centrum gratis kan zijn. Als dat financieel niet haalbaar is. Misschien in het weekend ja. of op zondag. Ja, je wilde wat vragen. Ja, want uh, je wil de parkeergelden wil je behouden. Ja. Uh, en je wil ook een aantal per perioden uh, vrij parkeren. Dat zou impliceren dat de parkeermeters in de, in de betaalperiode uh, hoger aanslaan. Als wel, uh, ja, dat, is, dat is dus eigenlijk het onderzoek wat ik, wat ik uh, wil hebben. In hoeverre is dat verantwoordelijk? Maar, maar we zijn nu al ongeveer de duurste uh, kustgemeente met parkeren. Nou, dat, dat weet ik zo net nog niet. Ik wel. Ik ook. En dan neem ik mijn yes van net even terug. En, en, en, dan neem, en dan neem ik het voorbeeld uh, uh, Noordwijk. Noordwijk uh, werd ook steeds duurder. Op de boulevard werd het uh, 2,80. Ja. En op een gegeven moment bleven die parkeerplekken leeg op de boulevard. Gek hè, zeiden ze toen. Weet je wat, we maken er 1 euro van. Boulevard vol. Ja. Nou, dat is... Dus je moet wel, denk ik, als je dat doet... En trouwens, uh, het, het plan doe je naar het college... Terwijl ja. uh, toch nou, duidelijk, het duidelijk ter verstaan gegeven is aan de Raad... dat de Raad met een plan moet komen. Parkeerplan. Ja. En die vergadering staat mij nog heel goed bij... want het ging toen over het vervangen van een aantal parkeermeters die kapot waren. En toen werd er gezegd... Ja, waarom zouden we die vervangen als we misschien een ander plan hebben? Toen zei wethouder Kuipers heel simpel... jullie zouden met een plan komen. Want nee. er is nog steeds geen plan. Nee. Maar we hebben het nu over uh, het winterparkeren. Ja, ja. Uh, daar, daar komt dus een plan voor. Uh, althans, daar komt een voorstel uh, voor... Uh, naar de raad. Naar de raad. Er, uh, er is onderzoek voor nodig. Ah. En mijn vraag is, van als je inderdaad dat onderzoek pleegt... neem dan A passant ook het uh, vrij parkeren in het centrum mee. Op bepaalde dagen. En uh, geef... Op bepaalde dagen. Maakt me niet uit of het nou de hele week is. Ja, het maakt me natuurlijk wel wat uit. Maar de hele week of misschien alleen in het weekend. Maar kijk daarnaar en kijk of dat financieel haalbaar is. Ah, dus, dat ja, is een dus, feit. Dus het onderzoek is een kostenbatenplaatje. Wat Precies. de consequenties ervan zijn, natuurlijk ja. financieel. Het ja. Ja. Ja, is uh, de kip of het ei, hè? Ja. Nou, ik, ik ben nog zeer benieuwd. Want uh, hoe lang sleept het parkeerplan uh, nou, ja. van Zandvoet al? En je kunt je natuurlijk ja. afvragen. Het is of, een zwalkend uh, schip. Nou, dus wordt het tijd dat de stuurman uh, het, het roer in handen gaat nemen. Misschien moet de zaak dan maar weer naar het college toe. Alles staat hier in de teken van de storm, geloof ik. Dan zou uh, parkeer een collegebesluit moeten zijn. Ja. Nou. En uh, uh, ik geloof niet dat dat zo snel gaat gebeuren. Nee, maar we kunnen er wel over nadenken. Uh, na zo'n lange tijd zou de raad kunnen beslissen, wij komen er niet uit komen jullie maar met een plan. Ik kan me herinneren dat uh, de wethouder... Ik geloof dat het wethouder Tatus was. Nee, Tatus. Dat hij in de... Niet de vorige periode, maar in de periode daarvoor een parkeerplan heeft gepresenteerd. Ik heb dat nog eens nagelezen. En uh, ach, was het nou zo gek? Nee. Nee, maar waarom... Maar goed, toen zat ik er nog niet in. Raad, hoor. Toen zat ik er nog niet in. Waarom? Uh, okay. um, Ruud... We ja. hebben uh, over een aantal zaken gehad. We vonden het leuk om in de reces even bij te praten over een aantal zaken. Uh, zeer zeker over de Watertoren. Ja. Wij verwachten dan ook jouw uitspraak uh, in december nog even te checken met je. Ik hoop dat ik daar heel positief over okay. mag zijn. Is er nog één uh, of twee minuutjes over de Gettebach? Kan dat? Is uh, kun ook iets een uh, eerlijk over? Eén minuutje. Nou, dat, is inderdaad, dat is inderdaad wel belangrijk. De Gertenbach. Er is, uh, zoals je weet, acht ton uh, in de begroting opgenomen. Er was geen geld opgenomen. Nu is er acht ton opgenomen. Ja. En ik verwacht uh, uh, van uh, wethouder Kuipers dat hij binnenkort met de resultaten komt... van de onderhandelingen die hij voert met de gertenbach Althans, met die stichting. Okay, dus daar een stichting, zijn wij he? zeer benieuwd naar. Ja. Goed. Ja. Wij, zijn, uh, wij blijven hopelijk op de hoogte van wat er allemaal gebeurt... door uh, politie die af en toe eens even langskomen bij ons... om even bij te praten. En mij zal het niet liggen. Ruud, bedankt. Graag gedaan. Dank je wel. Goed weekend. meer 1600 tot 1900 bij Talassa het Juttertje. Daar word ik net op gewezen door Ton Ariesen. En we gaan het ook daarover hebben, maar ook over Jazz Behind the Beach. Welkom. Welkom. Goedemorgen. Welkom Tom. Um, overmorgen hebben we het straks nog even. Uh, Jazz Behind the Beach is uh, upcoming. Uh, um, ik las een heel groot stuk in het Haam Dagblad van de week. Het is een beetje ter ziele gegaan en uh, jij trek je dit zo aan als jazzliefhebber. Ja. Als ten eerste. Ja. En uh, ten tweede als organisator van de muziekfestivalen in Zandvoort. Dat jij uh, vindt dat jazz behind the beach terug moet komen. Nou, ik vind dat Zandvoort. heeft zoveel te maken met jazz. dat jazz in Zandvoort hoort. Uh, ongetwijfeld ben jij bij de edities geweest uh, toen het nog bloeide. Ja. Uh, jazz behind the bar op vrijdag. Uh, jazz op het allerlei pleinen. Zondag jazz at the church en op het strand. Dat was toch een bloeiend festival? Ja, nou, daar zijn natuurlijk twee dingen. Alles kost geld. Dat voorop. Dat stond in het interview ook waarbij je de sponsor nog even bedankt. Dus ja. Dat mag. En, en, en het is zo dat je. Uh, er is zoveel aanbod. En dat was vroeger minder. Vroeger ging de hele regio naar Zandvoort jazz. Yes. En dat is niet meer. Er is. Zoveel te doen. Je hebt Bloemendaal, Jess, die hebben al gekozen voor Jess en meer. Ja. En in Haarlem is dat niet anders. En daar praten we over een heel ander budget. als dat je dat hier moet doen. Ja. Ook die, en dan kop ik hem waarschijnlijk terug naar, naar de ondernemers. of naar ondernemersverenigingen. Ook in Haarlem en in Haarlem en meer kost het geld. En de Haarlem en meer hebben een hele grote supersponsor. Uh, men moet dat wel willen als ondernemer. Ja. Dus moet je ook investeren. Ja, ik probeer dit jaar eerst iets moois neer te zetten. En ik hoop dat iedereen uh, komt en dat er veel mensen komen. Al is het alleen maar om te luisteren. Want dit jaar is er echt een giga aanbod. En dan heb je het over de zaterdag? Of heb je het dan ook al over Just Behind the Bar op vrijdag? Just Behind the Bar op vrijdag weet ik nu dat er drie ondernemers zijn die dat uh, organiseren. En Just Behind the Beach... Nou, dat staat. dat Die staat. is overal te zien. Ja, dat is uh, ingevuld. En er komen kopstukken. En Mr. Boekie Woekie zal de hoofdact ongeveer zijn. Dat is de Jazz and More uh, variant. Dat is de Jess. Nou ja, goed. Uh, kijk naar Noordzee Jazz. Dat heet ook Jazz. En daar staan mensen uit de, uit de top tien. Ja, ik, dus, ik kan mij nog wel herinneren dat dat een beetje de teleurgang was van het vroegere uh, Jazz Behind the Beach uh, festival. Omdat men steeds meer naar Boekie Woekie ging. Zeiden de Jazzliefhebbers van het is geen Jazz meer. Dus het is geen jazzfestival meer. Boekie Wookie is wel degelijk een deel van de jazz. Een onderdeel, maar ja. niet de jazz. Nee, maar, daarom, dat is ook maar één deel. Ja, ja. Dus het, uh, het is ruimer als alleen jazz. Want jazz is natuurlijk van zwaar tot licht tot uh, Boekie Wookie Jazz. Ja, het dus, is uh, voor, voor iedereen wat? Bewegende muziek. Ja. Dus uh, er kan gedanst worden. En dat, uh, en dat dat het, doet... het is zo georganiseerd dat tijdens uh, de wisseling van de band... er in het uh, muziektent Dixieland-band de ruimte op zal vullen. Ik hoor een muziektent. Ja. Waar komt die te staan? Die, die staat er al. Die staat er permanent. De vaste tent? De vaste tent. Ah, dus het wordt weer een tipje van de sluier opgelicht. Uh, hieruit moet ik concluderen dat het op het Raadhuisplein gaat gebeuren. Ja. Uh, wordt afgezet neem ik aan dan? Dat wordt afgezet. En de centrale muzieklocatie is het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein? Ja. Daar gaan ongeveer optreden. Want ik zie hier een heleboel uh, namen. Hans Kwakernaat. Dat is volgens mij wel een bekende jazzman. Dat is een hele bekende jazzman. Het begint om... Uh, 7 uur. 7 uur. Een Dixielentorkest. Is dat degene die wel vaker door het dorp loopt? Nee. En welk is het dan? Ja, deze of is... Houd, uh, hou je die nog even? Die aan? hou ik even. <laughs> ja. uh... maar het, het, het moet ook wel een beetje in een verrassing blijven. Want dan komen we eens zo kijken. Het is allemaal zeer geschoold en heel hoog aangeschreven. We zijn uh, ver gegaan. En natuurlijk uh, hoop ik dat ik daar de revenu van terugkrijg en voor terugkrijg. Nou, dat, uh, die revenue die haal je dus uit, uit de bier- en, en, ja. en eetomzet uh, die ja. daar op het plein gaat plaatsvinden. Vroeger deden dat uh, een aantal bar-eigenaren Die zaten ook in SEP, heette dat vroeger. Ja. En die deden uh, met z'n allen de baromzet. Hoe is dat nu uh, geregeld? Nou, nu is het zo geregeld. Er zijn vijf festivals in het dorp. Die vallen allemaal onder SEP. dat bestaat nog steeds. En ik ben daar... ...de aangewezen uh, voorzitter van. Ja. En nou, ik uh, doe wat meer op eigen houtje. En nu is het zo verdeeld dat wij ook in sponsormogelijkheden zoeken. Dus er zijn wat festivals gekoppeld aan het circuit. Dus als daar iets te doen is, ja. op die manier doe je weer dingen samen. En kan je op die manier elkaar ook ondersteunen. En dat is uh, gelukt. Zo hebben we dan op... Uh, uh, 11 juli hebben we Dancing in de Streets gehad. Ja. Nou, dat is iets voor, voor de ondernemers. Dat loopt wel onder mijn vergunning, zeg maar, of van SEP. Ja. En dan hebben we drie keer op het Raadhuisplein. Daar is de the Jazz Behind the Beach er één van die niet gekoppeld is aan, uh, aan het circuit. Maar 29 augustus hebben we weer de, Christ, de historische Grand Die, die, is die, die dan gekoppeld. weer wel. En daartussenin zit de Bayerokken Festival... dus Amsterdamse avond op 15 augustus. Die is weer voor de ondernemers. Dus die is weer apart. Ja. Maar de drie festivals op het uh, Raadhuisplein... daar uh, wordt de bierverkoop... blijft binnen de stichting. Deels naar de stichting toe... Ja. Uh, waardoor jij volgend jaar weer uh, mooie dingen neer kan zetten. Ja. Dat is een beetje het idee dat van, is de uh, van de stichting. Goed. Um, de ondernemers die, uh, kunnen voor vrijdag nog bij jou terecht... als ze dat zouden willen... Maar ik wil gelijk naar de zondag, uh, want daar was het jazz op het strand. Ja. Is daar al animo voor? Daar is heel veel animo voor, ja. vooral omdat het salsa is. de <laughs> jazz behind salsa bar? Nou ja, dat, het heet Jazz Meer bij Tomassa. Ja, ja, ja, ja. Dus daar is de, de salsa is gekozen en ook uh, de, de lit in jazz is onderdeel van jazz. Uh, de Jazz Meer sessie die uh, gebeurt in het Juttertje en, en, en om de hoeveel tijd is dat? Dat is één keer in de maand. Dus de volgende is 23 augustus. Maar nu hebben we het dus over morgen en dat is jazz en meer. Daar komt San Bonbon en dat is salsa. Dat is salsa. Die. Uh, salsa, Roemba en merengue. Uh, uh, zie je daar veel mensen naar komen? Uh, de, de, uh, naar uh, de Juttetje uh, Jazz uh, en <ochre> More. Gericht naar komen, ja. ja. Dus die wil echt die salsa zien? Ja. We hebben een, een, andere, een andere manier van bekendmaken. Er gebeurt natuurlijk heel veel op Facebook en op internetsites. En dat werkt perfect. Het is zo dat je als je goede muzikanten uitnodigt. Die hebben een eigen site. Ja. Daar kom je dan ook op. En op die manier hebben we vast publiek. En die nemen echt de moeite om naar Zandvoort te komen. Die gaan met de band mee ja. Ja. Heb jij uh, nu al ideeën voor volgend jaar voor Jazz Behind the Beach? Ja, als vooropgesteld dat het weer bepaalt. Maar als het droog is, dan geloof ik dat ik volgend jaar weer plannen maak om het weer... Terug te brengen naar vroeger. Dus daar bedoel ik mee. Ik wil dan Jazz yes Behind de bar uitbreiden. En ik zou heel graag terug willen. Jazz yes at the Church. Jazz yes at the Church op het ja. Gassersplein. Ja. Nou, ja, ik zou zeggen. Ga eens in gesprek met de dominee. Inderdaad. <laughs> Want die voerde dat aan, namelijk in die tijd. En, uh, dat was ja, is dat zo? Die, uh, dat, uh, ja, dat ja, was ja. Een, uh, een druk uh, bezet uh, ja, onderdeel ik... van Jazz uh, yes Behind. Uh, ja, beach. dat kan ik me herinneren Want het plein, dat plein. zat uh, mega vol. Ja. ja. Ja, uit die tijd ken ik het ook nog, met name met uh, Millie Scott. Millie Scott. Was natuurlijk. Ja, uh, Scott vooral, ja. ja. ja. En maar nee. die trok ook een hele kerk vol, zou maar zeggen. Ja, ja. ja. Het, het blijft een, een, een mooi onderdeel uh, en, en ik, ik ben er zeker voor, omdat ik natuurlijk ook net als jij en, en, uh, en Ton de, de, de vorige sessies toen het nog bloeide mee ja, heb ja. gemaakt. En we willen ja. het zeker weer terug zien komen als, uh, als een nieuw festival. Um, ik zie dat het, uh, het laatste optreden is om 11 uur. Tot te laat gaat het festival door 1 uur? Nee, de muziek speelt tot uh, kwart over 12, half 1. En om 1 uur sluiten de tapwagens. Oké, okay, dus een afbouwend uh, ja. muziekje en dan uh, sluiten de tapwagens. Hoe was het laatste festival? Want ik ben geweest kijken op een paar podiums. Ik heb uh, alleen maar positieve geluiden gehoord. En ik heb voor het eerst zelf samengewerkt met de BOA's, zoals dat zo mooi heet. En zo zie je met die samenwerking... Dat je heel veel ellende kunt voorkomen. Want of mijn stem anders is of mijn gedrag. Maar het heeft een andere gezagimpuls als ik zeg dat het uit moet. dan dat de, de BOA's daar ja, doen. Er was duidelijk te zien dat iemand op die avond de leiding had. want ik ben je twee keer tegengekomen bij diverse uh, podia. En dat doet goed. Ja. Er uh, gaat weer wat wapperen, want ik wil eigenlijk een, een muziekje gaan draaien. Een klein stukje jazz. En haar, dan, uh, inderdaad, er het. Nee, ja, ja, en het is huis niet allemaal mijn verdiensten. Uh, je, je hebt uh, giga ondersteuning ja. van de horeca. Ik bedoel, daar zit ook een hele hoop know-how. Ja, en, uh, kan dat niet. Ik, ik ja. heb de tijd om bij mensen langs te fietsen ja. en te zeggen... hoe zullen we dit doen en hoe zullen we dat doen. En dan voer ik het uit. Ik heb daar de tijd voor, ook om dingen te bezoeken. En op die manier werkt dat heel prettig naar twee kanten. Dus uiteindelijk is het een uh, goede organisatie. Ja. Uh, na de jazz willen we nog eens even een soort uh, gesprekje hebben over hoe het was. Ja. En de toekomstvisie die ligt er al. Dus uh, we gaan het uh, beleven. Ik uh, kom zeker. Jij ook? Ja, dit is, dit is fantastisch. Okay. Tom. Uh, bedankt ja. voor de uitleg. En ja. we hopen dat het om groot succes gaat. Heel graag. Jullie heel veel succes en bedankt voor de uitnodiging. Ja. En ik heb een klein stukje jazz voor je ja. meegenomen. Dank je wel. We zijn bijna aan het einde gekomen van uh, deze uitzending, deze stormachtige uitzending. En we hebben nog voor u uh, wat onderwerpen van de agenda. En we beginnen bij het vaste item, de tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoort Museum. Daarbij loopt ook nog tot 1 augustus een foto-expositie in het pluspunt van Margriet van Wulften. En van 26 juni tot 16 augustus het Zandvoortse Strand. Een tentoonstelling over het strandleven in Zandvoort. Door de jaren heen ook in het Zandvoortse Museum. En in de maand juli is elke woensdag van 11 tot 1... Uh, Michael, Michiel Drommel die uh, vertelt van zijn strandtent. En nog steeds is elke zaterdag te bezichtigen van 2 uur tot 5 uur... de zomerexpositie in de Agatha-Kerk. Tot en met 9 augustus Kids Fun World op het Badhuisplein. Het zal u niet ontgaan zijn, het ziet er erg gezellig uit. Uh, het festival Ayuma is voor vanavond afgelast... maar ik heb uit de krant begrepen dat de kaartjes geldig blijven tot volgende week. Ook um, 26 juli, dus dat is uh, morgen vlooienmarkt op het circuit Park Zandvoort... maar dan is de storm alweer voorbij van 9 tot 4. Ook morgen, en daar hebben we het al over gehad, Jess en morgen Want het wordt salsa, zonbonbon bij Talassa in het juttertje vanaf 4 uur. 1 augustus, de haven van Zandvoort, party vanaf half 6. Ook 1 augustus, festivari bij Safari Club. En dat begint om 1 uur. En dat is de strandafgang Paulus Loten 2, hè? Ja. Dan hebben we de Nationaal Oldtimers Festival en Paddock Porsche op het circuit van Zandvoort op 2 augustus. Eveneens, 2 augustus, Jutter Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein van 10 tot 4. Het wordt druk op 2 augustus. We ja. hebben ook nog Plaats du in de Poststraat en Kerkplein. Van 10 tot uh, 5. Dus u kunt de hele dag heen en weer uh, van alle ja. leuke dingen naar leuke dingen. Hoop op mooi weer, want de week daarna is het Just Behind the Beach in het centrum uh, van Zandvoort. En het begint om een uur 7. En dan als laatste, maar dat mag jij. Uh, jij bent een uh, circuit en een racing fan. Uh. <lacht> de Dutch National Racing Team. <lacht> racing days op het circuitpark Zandvoort. En dat is het hele weekend. En ik heb ook nog voor je 15 augustus, die staat er nog niet op, maar dan is het makreelroken op het uh, Raadhuisplein. Dat begint om een uur of elf. en om een uur of drie is de verkoop voor het goede doel. Dat is zaterdag 15 augustus, ja. ja. Oké, okay, nou dan uh, sluit ik af met uh, iedereen te bedanken. De techniek uh, Thomas de Jong, de redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik, eindredactie Gerrie Rutte. De koffie Yvonne Roosendaal. En uh, de presentatie Ben Zonneveld. En Henny van der Leden. En laten we vooral Hotel Hoogland uh, niet vergeten. Dank voor de gastvrijheid, de koffie, de thee en het water. We wensen iedereen een prettig weekend en een rustig weekend. En graag tot volgende week. Prettig weekend.